Tienduizenden mensen hebben onnodig een aanvullende tandartsverzekering. Dat heeft de Nederlandse maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde NMT gezegd in Nieuwsuur. Mensen met een goed gebit hebben geen aanvullende verzekering nodig. En wie zo'n verzekering heeft kan hem beter opzeggen, zegt de NMT. Volgens de voorzitter van de organisatie is het goedkoper om de rekening zelf te betalen. Apple-oprichter Steve Jobs krijgt postuum een speciale Grammy, de Trustees Award.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 More and blessed stand Van Zandvoort ook op tv ZFM, tekst tv Op kanaal 45, 45. Als de lichten hier straks uitgaan Als ik alles heb gezegd Dan kan iedereen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 See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 Voilà, terwijl ik nu alleen maar denk, ah, ah wat zij is heel mijn wereld, zeg maar.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 Unfortunately.